Jobboot met het NOS Journaal. In Maleisië zijn veel scholen de komende twee dagen gesloten vanwege de rook die wordt veroorzaakt door bosbranden in buurland Indonesië. De autoriteiten hebben dat besloten om te voorkomen dat mensen problemen met hun gezondheid krijgen. Door de rookontwikkeling is de kans op longinfecties groot. De luchtvervuiling is de ergste in bijna 20 jaar. De afgelopen weken hebben grote delen van Zuidoost-Azië ermee te maken gekregen. In verschillende landen hebben de autoriteiten gewaarschuwd voor gezondheidsproblemen, zijn scholen gesloten en sportevenementen afgelast. In Guatemala wordt nog altijd gezocht naar 300 mensen die donderdag werden getroffen door een aardverschuiving. Maar de reddingsdiensten verwachten niet dat ze nog mensen levend onder de modder vandaan zullen halen. De aardverschuiving ontstond door de zware regenval. Rotsblokken, modder, water en bomen vaagden een woonwijk in een voorstad van Guatemala's stad weg. Er zijn de afgelopen dagen 87 lichamen geborgen.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 Het weer vanavond helder, vannacht toenemende bewolking. Morgen overwegend bewolkt, eerst nog droog. In de avond vooral in het zuiden, kans op een enkele bui. Het wordt morgen tussen 17 en 20 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live.